8 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Het KLM-lesvliegtuig dat wordt vermist in Amerika is vermoedelijk gevonden. Er is zo'n 15 kilometer van het vliegveld waar het toestel donderdag opsteeg... een wrak aangetroffen. Reddingswerkers proberen met een helikopter bij het toestel te komen. En pas dan kan met zekerheid vastgesteld worden... dat het inderdaad het KLM-toestel is. Het vliegtuigje van de 19-jarige piloot in opleiding... verdween tijdens een examenvlucht naar bij de stad Phoenix. Aan boord zaten ook nog een Nederlandse instructeur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 Aan de wielertocht deden meerdere prominenten mee. Onder hen waren wethouders, raadsleden en oud-gele truitdragers als Rini Wachtmans. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 10 graden. Morgen droog, af en toe zon en 20 graden. De dagen daarna wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een bandgrimeur.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 Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, echt? dat vond ik echt poppenverbeelding. Dat vond ik uh, ja. nou een beetje gezeig. En ja. swingende muziek. Opium, vanavond, half elf, bij de Avro, Nederland 2.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 Nogmaals, goede avond. We maken een lang rondje langs veel velden. beginnen in Tilburg. Willem 2 FC Twente. Ronald van der Gier. Er staat nog altijd 0-0 op het bord. Na een uh, minuut of uh, 18 en Twente uh, nu in het Strasopgebied. Maar bij het spel voor Castanjos, die overigens wel de goal maakt. Maar die goal gaat natuurlijk niet door. Gevaar was er wel aan de andere kant. Waar Jan ja, in zijn dromen de voorzet van uh, Husser wel verzilverde. Maar dromen zijn bedroog. Hij schamte die mooie voorzet van Husser slechts in plaats van hem uh, vol te raken. Daarom nog 0-0. Ajax RKC 1-0. was een hele schöne. Is een, ja, een prachtig doelpunt van de D. Na een minuut of uh, 50 was dat, 52 om precies te zijn. We zijn inmiddels 10 minuten verder. 1-0 staat er nog altijd. Chevalier komt van uh, RKC. Die wordt ondersteboven gelopen door Moisander. Een halve meter buiten het strafschopgebied. Dat gebeurt omdat Moisander eigenlijk ook wegglijdt. En dan komt er een vrij schot voor RKC met mogelijkheden. En ik denk dat als u straks Postling de schakeling weer terug naar de arena hoort, dat er echt iets gebeurd is. Maar voorlopig is het 1-0 voor Ajax. Heer de Venado, racht er niet mee. Geen doelpunt eh, na 20 minuten. Het scheelde er juist niet veel voor Hereveen. De ridder ineens uit de lucht. Coutinho redt hoekschop. Finn Bogason kopt voorlangs. Hereveen meldt zich voor het doel van ADO. 0-0, dat wel. VVV NEC, Richard van der Made. 18 minuten gevoetbald in de koel. En nog altijd is het eh, NEC dat leidt. Maar VVV komt wat beter in de wedstrijd. De racht aan diemeijer. Reerenveen ADO. ADO Den Haag op voorsprong. Nog binnen de 20 minuten. Eerste doelpunt van... Eh... Poepon, want hij mag het doelpunt maken. Schuift de bal onder doelman, doelman Noordveld van Herenveen door. En een fout die eraan vooraf gaat van Kums. Laat zich de bal ontfutselen en dan gaat het mis achterin. Dan kun je opwachten. Daar was Herenveen niet op ingesteld. Poepon heeft vrije doortocht en schiet de bal dus onder de Heerenveen keeper door. Ado Leidt in het abel stadion. De late wedstrijd is straks Feyenoord tegen Peck Zwolle. En er wordt gewoon in Rotterdam. Nederland, Italië en die houdt van. Het was 3-1. Het is 3-3. Mooie homerun van Dwayne Kemp. De tweede homma van Oranje met op de honkel Wesley Conner zorgt voor de gelijkmaker. Nederland nu weer scoremogelijkheden. 1 en 3 bezet. We zitten in de vierde inning. Nederland-Italië 3-3. Ja, de problemen worden nu serieus voor Marco van Basten en Herenveen. Want op de klok 23 minuten. De bal gaat erin via Torenstraat. Het ontstaat allemaal aan de rechterkant van het veld. Met een goede bal op de lat, op de kruising zelfs. Jawel, van Kevin Jansen. Dan schiet die bal terug het veld en dan is daar Torenstra om van heel dichtbij makkelijk binnen te werken. en Zo staat Heerenveen achter met 2-0 tegen Adel Den Haag. Want zojuist al dat roepen van Poupon. Vervolgens deze goal van Torenstra. Ja, dan ben je lekker bezig in het begin van deze wedstrijd. Het is de tweede van Torenstra dit seizoen. Het was de eerste van Poepom. En Veen niet eens zo slecht begonnen aan deze wedstrijd. Halverwege de eerste helft. Iets over een kwart van de wedstrijd, de 24e minuut inmiddels. Op een 2-0 achterstand. En dan zal de ploeg van Van Basten toch iets moeten. Er wordt zojuist eh, wat gefloten door het publiek. Ja, dat krijg je overal bij zo'n stand. Zo snel in de wedstrijd. En als het ook nog fout gaat in de Pasing. Nu kan Adeldenaag nog maar eens een keertje komen. Met Norenstra. Die gaat eh, Pasen richting Poepom. Maar doet dat halverwege de Heerenveen. Helftinas van het veld niet goed. En zo komt Heerenveen in dit geval met de schrik eh, vrij. Een prachtige bal van Jansen. Terwijl vindt Bobasson nu opvallend genoeg. Heel veel vrijheid heeft aan de andere kant. Maar zit verslicht in zijn eigen actie. Ja, ja, dan ben je die kans kwijt en dan blijft het gewoon 2-0. Even gaat alles mis bij Herenveen. Nu Meijers weer voor Ado. Passeert makkelijk van Aanhold. Aan de rechterkant nu weer Toornstra, de man van de Paasjes. Zoeken naar Van Duinen. Kan aannemen en ineens ook maar schieten. Krijgt de bal wat ongelukkig in de loop. Maar die gaat maar een halve meter over de lat heen bij Herenveen. En dan wordt er vanzelf wat harder gefloten. Want zo gaat het ook overal. Herenveen dik in de problemen tegen Ado. 2-0 achter. Willem 2, FC Twente. Roland van der Geer. Nog altijd die 0-0 na 25 minuten. Met uh, wel veel balbezit voor uh, FC Twente. Maar het meeste gevaar toch eigenlijk aan de andere kant. Want zojuist weer een uitbraak van Willem 2. Vangbal van Mul. Snel uh, de bal uh, in het veld gegooid richting Huscher. Die uh, de ruimte had. Aan de rechterkant uiteindelijk nu even opletten. Want Mul vangt weer een bal. Voorzet van Tadic. Uiteindelijk uh, Huscher die ruimte had. Goede voorzet gaf in de loop van Joachim. Nu Luxemburger kon er eigenlijk net niet bij. Meer dreiging dus van Willem 2. Ja, dat je kan verwijten dat ze niet echt durven te voetballen. Gebrek aan Vertrouwen na de eerste vier wedstrijden. Daar is misschien wel wat voor te zeggen. En Twente, ja, weinig creativiteit eigenlijk. Het is vrij voorspelbaar zoals er uh, wordt gespeeld. Rosales krijgt overigens nu een gele kaart... voor een overtreding die hij uh, maakt op Missijan. Bas Ajax komt op uh, 2-0. Curieus doelpunt na 69 minuten. Maar de man die denk ik, het laatste zetje geeft... blind, wordt uitbundig gefeliciteerd. Dat is niet onlogisch, want het is het eerste doelpunt uit zijn carrière... als betaald voetballer, als hij de bal al raakt. Maar dat... Waag ik eerlijk gezegd na het zien van herhaal ik te betwijfelen. Er komt een uh, bal voor het doel van Babel. Die wordt dan uiteindelijk gekopt door uh, Lucoki, Die eigenlijk koud in het veld staat. En dan belandt die bal met een soort rare karambol. over doelman Zoet heen. Maar blijft de vraag, raakt Blind die eigenlijk nog zeg maar, in de baan van die kopbal? Staat die bal wel of niet aan? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Want wijst gewoon een goal van Lucoki. Er zijn de felicitaties voor Blind dus niet terecht. Dat is uh, sneu voor Blind, want daar begon ik mijn verhaal mee. Blind heeft... Uh, Inmiddels, dit is zijn 58ste wedstrijd in de betaalde voetbal. Dat leverde precies nul goals op. Ja, nou, dat doen we hij bijna. hij een paar keer dichtbij precies. Wat zeggen ze hier? Ja, joh, die lukken ook. Dat vinden ze hier ook. Maar ja, blind. Hij maakte er volgens mij in de voorbereiding tegen Celtic dit seizoen eentje. En toen zeiden al zijn ploeggenoten die vertrokken waren uit Amsterdam. Ik dat Vertongen dat zei. Van nou, daar moet hij per ongeluk met zijn ogen dicht tegen de bal zijn gelopen. Want bij blind weet je één ding zeker. Hij heeft zijn naam mee wat dat betreft. Scoren doet hij nooit. Nou, dus ook nu niet. Lukoki krijgt de goal achter zijn naam. Daarmee lijkt 20 minuten voor tijd de wedstrijd wel beslist. Zeker als u ook nog vertelt dat Ramos bij RKC met een blessure is uitgevallen en is vervangen door Van Luc Lukoki, ik vertelde het al, hij maakt de goal. Is in het elftal gekomen voor Paulsen. Dat betekent dat er flink wat geschoven is. Babel is ineens in de spits. Maar wat doet het er toe? We gaan snel naar Rachnaar. Want Wat gebeurt er in Herenveen? 1-2-3-0 voor Ado Den Haag. 28 minuten, nog niet eens op de klok. En wat gebeurt hier allemaal? Tjaron Thierry, de buitenspeler van Ado Den Haag. Hij vertrekt op een paasje van Omero, rechts in het Bijna op de achterlijn en dan hij die bal met links zo in de lange hoek. Onder doelman Christopher Noordveld van Herenveen door. Deze Thierry scoorde al vaker dit seizoen. Het is voor hem al nummer vier. Hij was al een aantal keren in de buurt van een treffer. Geen hele grote kansen voor de duidelijkheid. Maar dit doet hij heel erg goed. Jomero is meegegaan naar voren toe. En uh, ja, ziet dan dat Thierry buitenom komt. Geen houden meer aan voor Noordveld en voor Herenveen. En wat wil je dan nog na 28 minuten met een 3-0 achterstand? Ik moet zeggen, het publiek gaat wel achter de ploeg staan van Van Basten. En nu ga je toch nog eens nadenken over die woorden van Foppe de Haan deze week. Nou, de oud-trainer van Herenveen, de clubcorrie Vee, die liet optekenen dat je met dit helftal van Herenveen nu het op opsterkt is, toch eigenlijk gewoon de vijfde plaats moest halen en in de subtop moest eindigen. Nou, misschien dan daar een overtreding, jazeker. zeker. Want het is Finn Bogason die weg wil op de rand van het strafschopgebied. Even aan het shirt getrokken door Meijers. En daar komt een gele kaart aan. Eerst voor de uh, tweede voor Adel Den Haag. Want we zagen eerder al Holla. Ik was er nog niet aan toegekomen. Beukte ergens Kruiswijk. Halverwege het veld een keer onderuit in het begin van de wedstrijd. En nu dus Meijers die zich vergrijpt aan Finn Bogason. Een vrije trap op een interessante positie. Want de bal ligt een meter buiten het strafschopgebied van Adel Den Haag. En misschien is dit dan... De uitgelezen kans voor Herenveen om in ieder geval iets terug te doen. Ik denk ook nog even terug aan die, uh, ja, die fase in het begin. Toen er een kans ontstond voor de ridder. Na goed werk ook van Jury Ziet ineens gepakt en via een stuit net door Coutinho overgetikt. En deze Coutinho zal opnieuw aan de bak moeten bij deze vrije trap. Waaronder meer El Akshaoui, ex-Ado Den Haag, zijn 300 wedstrijd in betaalde voetbal. Hij staat onder meer achter de bal klaar. En Juri Siets natuurlijk ook. Ik denk toch dat het El Akshaoui gaat worden. Met links, langs de muur, over de muur. En daar is Coutinho. Wel als een kat gaat hij naar die bal. En hij houdt het op 3-0 voor Ado na krap een half uur in Friesland, voor de duidelijkheid. Er wordt overal gescoord, Ronald van der Geer? Ja, daar ben ik daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Ik had ze gemaakt hoor. Maar uh, na een half uur is het uh, nog altijd 0-0. Uh, bij uh, Willem 2 tegen uh, FC Twente in een uh, wedstrijd waarin ik al ja, eerder heb gezegd Twente wel veel balbezit heeft. Maar de meeste dreiging terecht van, uh, van Willem 2 komt. Husser met name, uh, die tot de ene naar de andere aardige voorzet aflevert. Maar er wordt weinig mee gedaan. En zojuist een hele aardige actie van Piqué. De linksachter van uh, Willem 2, die er helemaal doorheen was. Zelfs op de rand van het traf, op de achterlijn, op de rand van het tras terecht kwam. Ja, vervolgens kon Kiezen. Eigenlijk de slechtste keuze maakte, want hij speelde de bal laag voor en Michailov kon met behulp van zijn verdedigers die aanval van Willem II onschadelijk maken. Willem II dat nu weer balbezit heeft met Haastgroep, een van de centrale verdedigers speelt de bal naar Piquet, halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant vervolgens Mulder, de aanvoerder, komt van links naar binnen. Nu gaat Twente wel wat jagen wel wat storen, maar heeft Willem II het balbezit? Ja, langzaam maar zeker kant het het duel wel een beetje. In het voordeel van Willem II is het niet alleen meer dreiging, maar heeft het ook iets meer balbezit. En de trainer heeft het al eens een paar keer uitgelegd. Je moet het Durven, je moet durven voetballen. Durven onder die druk uit te komen. En proberen via het middenveld ergens voorin uit te komen. Nu Haamhout. Nee, die speelt niet. Dit is uh, de middenvelder volgens belt. Met de bal terug weer naar Mul. Uh, Dan zag Twente wat in. En kan een van de verdedigers van uh, Willem II. Wat meters maken. Vervolgens Haastgroep weer zoeken. Ja, zo is het. Uh, zoeken, puzzelen en uh, breien. Het gevaar komt dus van Willem II. Maar we doen het tot nu toe. Na 31 minuten in Tilburg stond de goal. Bij VVV NEC viel een hele snelle goal. En daarna Riesje van de ja, daarna is het toch VVV dat wat beter is gaan voetballen. NEC zakt ook meer in. Voor een deel gedwongen door het betere veldspel van VVV. De linies van de Nijmeegse club dicht bij elkaar. En VVV ook nu weer het balbezit. 0-1 dus de vroege voorsprong voor NEC en VVV. In de 30ste minuut nu op de helft van NEC. Aan de linkerkant van het veld. Turk met een voorzet diep richting Bergkamp. Een van de spitsen. Kopt de bal goed door richting Seip. Maar dan wordt de bal toch weggetrapt weer. In dit geval door Conboy. Die zojuist... Juist wel gevaarlijk op het doel vuurde van VVV. Maar er zat net nog een handje tegenaan van Heijman, de Duitse keeper van VVV. VVV dat nu opnieuw het balbezit heeft. Aan de rechterkant met uh, Joppen kan uh, terugspelen. Doet dat nu ook. En dan kan NEC weer uh, verdedigen. En is het uh, VVV aan de linkerkant nu met Leijwe Cabessi. De aanvoerder. korte combinatie met Wildschut. Die de beste kans heeft gekregen voor VVV tot nu toe in deze wedstrijd. Weer een uitstekende redding ging daar uh, uh, was daar van Babos en VVV nu wat teruggedrongen. Platje jaagt namens NEC. Bal dan lang gespeeld richting Mewers. Die gaat onder de bal door, opgevangen door Conboy. Namens NEC en dan een slechte bal in de breedte. Dat was niet doorzien. En dan kan VVV misschien toch weg in de omschakeling. VVV dat aan de linkerkant nu wildschut vrij heeft. Wildschut, maar de bal dan achter de man geplaatst. Erg slordig, zoals VVV dat uitspeelt. In de 31ste minuut staat het nog steeds 0 tegen 1 in het voordeel van NEC. Probeert RKC nog wat in de arena Bas? Ja, dat zullen ze best willen, Ronald. Maar er is niet zo ongelooflijk veel te proberen. Omdat RKC wel voelt dat het met nog een kwartiertje te gaan. Die 2-0 achterstand opgelopen de wedstrijd uit handen gegeven heeft. Ajax krijgt een serietje hoekschoppen nu. De derde eigenlijk op een rij. Die gaat getrapt worden door Eriksen vanaf de rechterkant. En keren al is dat dreigend geweest aan die zijde. Waar Babel dus de spits is geworden. Siem de Jong er weer achter speelt. En Lukoki en Sana de vleugels bevolken. Eriksen trapt. Ook bij de tweede paal wordt eigenlijk door iedereen gemist. dan kan er worden opgepikt... Door Jozefzoon. RKC gaat straks nog een keer wisselen. Gaat nog een aanvaller brengen. Denzel Slager, jongen van 19, gaat zijn debuut maken. Dat mag al nu zijn beslag krijgen. Dan gaat Jozefzoon naar de kant. En dan weet RKC dat het in het laatste kwartier nog volle bak zal moeten voetballen. En heel veel geluk zal nodig hebben. Om in de Arena nog tot één resultaat te komen. Want zoals gezegd, de laatste jaren verloor RKC hier eigenlijk telkens dik. Ze hebben hier één keer gewonnen in 1999. Maar toen speelden er nog namen als Goverdaritsa en Cornelissen en Van Dijk en Hogendorp en Van de Leegte bij RKC. En hadden ze toch bepaald geen zwak elftal. Toen wonnen ze met 2-1 en daarna is het telkens keer op keer misgegaan. Dat lijkt ook vanavond het geval met nog 14 minuten te gaan. niet meer. Paas van Hollaat, strafzondgebied in bij Ado. Gespeeld vanaf het middenveld. We zitten een minuutje of tien voor de pauze. En zomer vergrijpt zich dan aan de laatste doelpunten maken van Ado Den Haag. Sherry even vastgehouden aan het shirt. Dan gaat Sherry dankbaar liggen. En trekt de scheidsrechter. zegt de ketting is dat vanavond, de rode taart. En uh, hij geeft vervolgens ook een strafschop. Maar nu vraag ik me af of hij het daarbij laat. Of dat hij zegt, doe maar niet. Hij zegt dat het buiten spel geweest is. Hij geeft een vrije trap aan Heerenveen. heeft zijn collega een paar weken geleden gezien en dacht, ja, je kunt een beslissing intrekken. En dat is wat Ketting dus op dit moment doet. Hij was heel gedecideerd, had de kaart al uit zijn zak, het rood. Dus voor Zomer, die meteen heftig protesteerde. En een overtreding was het in mijn ogen zeker wel. Maar het was blijkbaar buitenspel. Dat is mij dan ontgaan. En de scheidsrechter in eerste instantie zelf ook. Maar zijn assistent heeft het wel gezien. Het is volgens mij nog altijd meneer Brink. Want er is in dat kwartet een wisseling geweest. De vierde man van dienst. Meneer Mulder is gekomen voor meneer Meenhuis. Dat gebeurde al bij de tweede goal van ADO Den Haag. Zoiets met een blessure te maken hebben gehad. Maar curieus dat dit moment plaatsvindt in deze wedstrijd. En zo blijft het dus 3-0 voor Adel Den Haag was het 4-0 geworden. Dan had ik het nog een keer willen zien, want als dit zo doorgaat, dan vraag ik me werkelijk al voor lang het uh, Friese avontuur van Marco van Basten in het Lenstra stadion gaat, uh, gaat duren. Dit zal hij niet leuk vinden. Maar goed, vindt Bogosson nog even, nee, ik denk dat dit uh, niks gaat opleveren voor Herenveen. Of toch, minuutje of negen nog, nee, er komt geen schot van de Friese, het blijft 3-0 voor ADO. Tilburg dan, waar FC Twente nog steeds 0-0 staat bij Willem 2. Ronald van de Geer. En we hebben het terecht richting de rust. Een aardige kans wel geweest voor uh, FC Twente, voor uh, Luca Castanjos, actie van Tadic aan de linkerkant. Lage voorzet en dan komt die bal vanaf de linkerkant. Komt Castanjos naar de bal, neemt hij hem keurig mee. Waarmee hij eigenlijk twee verdedigers in het ootje neemt. En wil vervolgens vanaf de linkerkant met het rechterbeen ja, in, de, in de verre hoek krullen. Maar die bal ging hoog over de goal van Willem II heen. Willem II dat nu weer balbezit heeft in de buurt van de achterlijn van Twente. Maar er niet dat Misidjan de bal over, die achter, of over de zijlijn loopt. En Braafheid nu mag gaan ingooien. Maar alles staat zo'n beetje vast bij Twente. Ja, dan maar ver richting Tadic. Daar zit Willem II keurig tussen. Met Kees van Buren. Bal terug naar Mul, Die nu als een soort outspoetzer die bal met de voeten weer naar voren trapt. Achter de laatste lijn. Probeert te krijgen daar waar Husser staat. Waar Joachim staat. Maar Douglas voor voorlopig in elk geval als de Engel kan optreden. Tweede kan er zelfs uitkomen met Jesse en Rosales. Die zich nu inschakelt aan de rechterkant. Ja die moet dan die laatste bal nog geven. Dat lukt niet omdat Haasgroep er tussen staat. Haasgroep direct weer met de bal naar de linkerkant. Waar Husser ervoor zorgt dat die bal niet over de zijlijn gaat. Maar in al zijn ijver gaat de bal wel over de achterlijn. En is dit moment dus weer weg na 37 minuten gaat Michailov namens FC Twente een doeltrap nemen. Twente dat zoekt in deze wedstrijd en het spel van Willem II valt wat dat betreft natuurlijk te prijzen. Zeker als je ziet hoeveel dreiging ze hebben geuit in die eerste helft richting en ook voor de goal van Michailov. En daar heeft echt alleen maar de laatste minuten dat momentje van Castaños, tegenover gestaan. Michailov heeft balbezit, ziet het eigenlijk ook zo snel niet. Nee, alles staat vast, niks is aan speelbaar. McLaren geeft het aan vanaf de kant, dat is vaak een slecht deken. Het is 0-0 na 38 minuten. Hoe lang is er nog te spelen in de arena, Bas 10 minuten nog. Ajax staat 2-0 voor tegen RKC door de goals van Schoenen en Lukoki. Er wordt nog gewisseld. Suleimani mag dan nog zijn minuutjes meepakken. Het komt dan in het elftal voor Tobias Sana. Het enige probleem, voor zover er al problemen zijn bij Ajax, zit hem in de laatste minuten in het feit dat Christian Eriksen een bal best hard, van best dichtbij, vol tussen de benen kreeg. En laten we concluderen dat mevrouw Eriksen dit weekend een weekendje vrij heeft. 2-0, 10 minuutjes nog. VVV NEC, Richard van der Maarden. 37 minuten gevoetbald in de koel en nog altijd koestert NEC. Die vroege voorsprong 0 tegen 1, zojuist had het 0-2 moeten zijn. Uitstekende actie aan de linkerkant van Navarone voor. Legde de bal op een presenteerblaadje voor Geert Arendt Roorda. En die schoot de bal eigenlijk in vrije positie, nog vrij ruim naast de doel. Dat had een dubbele voorsprong dus kunnen zijn voor NEC. Dat niet zo goed voetbalt vind ik in deze wedstrijd. VVV is de betere ploeg, heeft vier kansen gekregen. Nu de corner, die bal gaat dan over de zijlijn. En dan is er dus even weer wat tijd voor NEC. Dat ook veel tijd rekt moet ik zeggen in deze fase. Probeert natuurlijk de rust te halen met de voorsprong. En VVV doet er alles aan om op gelijke hoogte te komen. Slechts één punt behaald in de eerste wedstrijd dus tegen Heracles. En twee nederlagen hier in de koel. Sterk gerenoveerd met vijf nieuwe spelers die vlak voor het sluiten van de transfermarkt hier nog naar Venlo kwamen. Maar we gaan eerst een doelpunt halen bij Ronald. Gutierrez, de Chileen, maakt dan na 39 minuten de 1-0 e voor FC Twente. Twente dat het driftig op los kan combineren in het schafschopgebied van Willem II. Waar eigenlijk iedereen een beetje toekijkt. En er heb keer wel weer een vrije man gevonden wordt. Uiteindelijk Coutierres die staat in het schafschopgebied en denkt nou ik probeer die verre hoekjes. De actie begint bij uh, Jesse. Die komt vanaf uh, de rechterkant. Dan staat daar Rosales. Ja, en dan uh, is uh, Gutierrez inderdaad redelijk vrij. Kan die bal dus achter uh, mul prikken. En zo komt Twente dan toch op een 1-0 voorsprong. Dan die vandaag zijn eerste basisplaats heeft. De Chineen-Felipe Gutierrez maakt de 1-0 voor FC Twente. Nederland en Italië oefenen voor de finale van morgen van het EK. En die outcome. Ja, maar als je oefent, dan zou je toch niet uh, iemand uh, een honk laten stelen. Kalian Sams uh, uh, deed dat net. Uh, kwam op het eerste hong met vier wijd. En raakte uh, gelukkig licht geblesseerd. Maar is een belangrijke uh, troef in het uh, Nederlands team. Uh, hij staat gelukkig weer staat op het tweede honk. Het staat nog altijd 3-3. We zitten in de vijfde inning. Nederland dus aan de slag met uh, Wesley Conner. Er zijn wel twee man uit. De pitchers hebben na die uh, moeilijke derde inning voor Nederland... en de moeilijke vierde inning voor Italië... de slagbeurt van Nederland. De vierde slagbeurt uh, zich uh, enigszins hersteld. Nu probeert uh, werper Ricchetti... Uh, een uh, zogenaamde pick-off, maar uh, daar had niemand op gerekend. Dus hij houdt de bal in zijn handen en moet de bal nu gaan gooien richting zijn achtervanger... Uh, waar uh, aan de plaat Wesley Conner staat, goede slagman. Die uh, laat de bal terecht lopen, want het is een wijdbal. We zitten dus in de eerste helft van de vijfde inning. Het staat 3-3 in deze ja, zeg maar opwarmer voor de finale morgen vanaf 1 uur in Rotterdam. En als ik hier zo om me heen kijk, veel te weinig publiek voor tophongbal in uh, Nederland. De coach komt even praten met de werper. Het staat dus in de vijfde inning 3-3 bij Nederland tegen Italië. Wat is er allemaal aan de hand bij Heerenveen? Ze spelen het onder wel met 11. Elf... Man, hè, die rode kaart werd ingetrokken. Hè? Ja, dat schijnt de mode te zijn. Dat zorgt wel voor een hoop opwinning in het stadion. En vervolgens ga je gewoon verder waar je gebleven was. Dat wordt nog wat als dat zo doorgaat. 3,5 minuut nog in de eerste helft. Adel Den Haag leidt met 3-0. De strafschop die gegeven was werd dus ingetrokken. Valpoort, de rechtsbuiten, verschrikt zich in zijn eigen actie. 3-0 hier, Ronald bij jou. Het is 2-0 voor FC Twente geworden. Er gaat een buitengewoon koddig moment aan vooraf. Luc Castanjos viert het feestje met de Twente supporters. Maar nou, het verdient niet de schoonheidsprijs. Dat optreden van Mul en Van der Rijt. Mul heeft de bal in de handen. Kijkt vervolgens, nou, waar zal ik iets naartoe gooien? Gooit hem eigenlijk heel kort naar Van der Rijt. Die, ja, die, die, die speelt hem weer terug. En dan gaat de Mul onderuit. Probeert met de voeten nog wel wat te redden wat er te redden valt. Maar Castanjos is doorgelopen en kan die bal vrij gemakkelijk... Van aan de voeten van de doelman van Willem II plukken. En zo komt dus in korte tijd de koploper van de eredivisie... ...wel heel makkelijk aan zijn twee doelpunten. Zo leek er eigenlijk niet zoveel aan de hand voor Willem II. Maar zo staat het na 42 minuten 2-0, maar nul en van de rijdt. Dit was geen goed optreden, met name van de doelman van Willem II. Blundertje van hem, doelpunt van Castaños. Zijn tweede namens FC Twente in deze competitie. Maar deze telt eigenlijk maar voor een half, want dit was echt een intikker. Ragnar mag jij weer verder gaan? 2,5 minuut in de eerste helft. 3-0 voor ADO Den Haag. Ik zeg net tegen een van de medewerkers van ADO die alvast naar binnen gaat voor de rust. Je kan wel vast naar huis gaan rijden. Hij zegt, ja, niet overdrijven. Maar met 3-0 sta je toch wel heel nadrukkelijk op voorsprong. Op een uh, veld van een tegenstander. In dit geval het volle Lenstra stadion Dat gebeurt ADO Den Haag één of twee keer per jaar. Zoiets als dit. Het gas is er een klein beetje van gegaan. Nu een vrije trap voor ADO halverwege de helft van Heerenveen. Een beetje links op het veld. En Hollaan neemt uh, lekker uh, zijn tijd. Had nog een keer bij de 0-0 stand. Een vrije, vrije trap in huis die maar een halve meter, misschien was het wel minder naast het doel ging van Bo Christopher Nordveld. Nu een goede baas. Baas naar de linkerflank waar Torenstra helemaal vrij is en achterin weggekopt door Zomer. Torenstra pakt op. Ado is ook veel veller in de duelsoort. Dat maakt het verschil ook. Het is allemaal passief. Er wordt heel ruim gedekt bij Herenveen en Holla besluit van een meter of 35 maar eens te schieten. Zo'n gekke poging is het eigenlijk niet eens. Maar de bal gaat wel 2-3 meter langs ze. de verre kruising. En zo blijft het 3-0 voor ADO Den Haag. Anderhalve minuut nog. VVV NEC, Richard. 42e minuut loopt een ingooi aan de rechterkant voor NEC. Dat het rustig aan doet in de laatste minuten van de eerste helft. VVV maakt haast Zit in een goede fase van de wedstrijd. Heeft al wat kansen gehad op de gelijkmaker. Maar het is vooral Babos die uitstekend staat te kiepen in het doel van NEC. Nu misschien een aanval voor de ploeg uit Nijmegen met voor. Nee, speelt de bal dan toch weer helemaal terug naar Smofs. Smofs opent dan naar de linkerkant, naar Conboy. Conboy weer terug naar Kolwijk. Veel positiewisselingen, dat is een beetje het kenmerk ook van het spel. Het spel van NEC, met name op de flanken, wordt er veel van positie gewisseld. En dat is vaak lastig verdedigen voor een tegenstander. Voor speelt de bal nu weer terug naar Smos, Smos naar Van Eijden. Van Eijden dan naar Breuer aan de rechterkant in de 43ste minuut. En VVV doet niet al te veel. Voorinlopen Bergkamp en Wildschut. Maar NEC kan de bal heel rustig rondspelen. En doet dat dan ook. Nog altijd op de eigen helft nu met een lange bal van Smos Zoeken naar het hoofd van Platje. Die goed de bal dan teruglegt op Rorda. Rorda heeft wat ruimte. Wordt verdedigd door. Blijven Cabessi voorzet en een aardige kopbal van Melvin Platje. Maar die bal gaat toch wel vrij na, ruim naast het doel van VVV. 44ste minuut, 0-1, nog altijd voor NEC. Ajax RKC 2-0, Bas Tichter. De laatste minuut het gaat het eerste verlies van deze competitie worden voor RKC. Dat met 2-0 achter staat in de Amsterdam Arena. Dat op zich is natuurlijk niet echt een verrassing. Maar RKC zal tevreden zijn dat het zo goed begonnen is aan deze competitie. In 2005 begonnen ze trouwens een keer met vijf overwinningen op een rij. Toen stonden ze derde na vijf wedstrijden, omdat Feyenoord en AZ toen ook de eerste wedstrijden wonnen. Kortom, het kan nog gekker dat nu maar iedereen in Waalwijk dik tevreden nog een hoek te nemen. Die wordt weggewerkt door Ajax. En kan dan, als Babel de bal meeneemt voor een counter gaan zorgen. Ook er komt de diepe bal op Luc Maar Die staat dan heel dom bij het spel. Je kan ook zeggen, de paas van Sulemani moet wat eerder komen. Die steekt nu ook verontschuldigend zijn hand op. Niet zozeer naar Lucoken maar naar de andere kant. Want daar kwam Babel ineens weer langs Daar had de bal ook nog toegekund. Als we de herhaling zien, vraag ik me overigens af of het buitenspel is. Maar goed, denk het niet eigenlijk. Maar wat doet het er nog toe? Twee minuten nog te gaan. Aan de linkerkant heeft RKC de bal en ontsnapt het nog even via Lieder. De invaller, dat is die jongen van Purmerstein van vorig jaar die naar Vitesse ging en nu bij RKC opduikt. Vorige week, of twee weken geleden moet ik zeggen, zijn debuut maakte in het duel tegen Herenkles en ook nu nog een handvol minuten mee mag doen. Zo sta je bij Purmerstein op de velden en zo sta je in de Amsterdam Arena. Dat is voor hem leuk. Twee minuten nog te gaan, 2-0. De voorsprong voor Ajax, Schöne en Lukoki maakten de goals. In Veen is het al rust. Heerdeveen-Ado rust 0-3. Willem 2, FC Twente, Ronald van der Geer. Gutierrez en Castanjos met een negatieve hoofdrol voor David Mul. Doelpuntemakers dus in deze wedstrijd 2-0 voor FC Twente. We gaan richting de rust. Met Chatley die een zeer serieuze warming-up uitvoert namens FC Twente. Sterker nog, er zo in zal komen. Want Weger even fluit voor de rust. Ik denk dat Braafheid eruit gaat. Braafheid heeft de hele tijd voor die duck-out van McLaren gelopen. En heeft continu op zijn valie gekregen van die Engelse coach. Ik denk dat hij eruit gaat zometeen. En dat Schilder linksback gaat spelen. Horen we straks. Het is Rust in Tilburg 2 -0. In Venlo wordt nog een voetbal. Richard? Ja, een paar seconden nog denk ik. De blessuretijd van de eerste helft zit erop. Een uh, vrije trap of een ingooi. Wat is het aan de linkerkant? Een ingooi voor NEC gaan we nog krijgen. En dan zegt de Belgische scheidsrechter van vanavond... ...Sebastien Delferriere... Dat het voorbij is. 45 minuten zitten erop. Het is 0-1 bij rust. Een doelpunt van Michel Brooijer, de rechtsback van NEC, al heel vroeg in deze wedstrijd. Zorgt ervoor dat de ploeg van Alex Pastoor dus leidt halverwege. De Slotfase in de arena. Bas tegen lui. Ajax doet het eigen doelsaldo een beetje geweld aan in de wedstrijd tegen RKC waar 2-0 is. Doelsaldo 15-5 na 4 wedstrijden. Als je dat doorzet kom je op 127 doelpunten voor. Maar ook 42 tegen. Dat zal allebei niet gaan gebeuren overigens. Maar... 2-0 is wat dat betreft een uh, magere uitslag voor een duel tussen AX en RKC. Blind mag nog een vrij schot nemen in de slotfase van de wedstrijd... waarin Denzel Slager nog een gele kaart krijgt voor een overtreding. De tweede gele kaart in deze wedstrijd. En als de vierde official ons dan gaat vertellen hoeveel extra tijd erbij komt... en dat gaat hij nu doen, weten we hoe lang dit duel nog duurt. Hij kijkt goed naar de klok, de vierde man. Ziet dat de bal bij AX achterin wordt rondgespeeld en gaat vier minuten bijtellen tellen. Tenminste, dat doet de scheidsrechter uiteraard. Liesveld en de vierde official, vier minuten. Zo lang gaan we dus nog door in de Amsterdam Arena. De wedstrijd lijkt dus gespeeld. Tenzij RKC nog een goal maakt. En wie weet dat het dan nog kan gebeuren. Maar daar heeft het eigenlijk geen moment meer naar uitgezien. Vanaf het moment dat Ajax op 2-0 kwam. Via die goal van Luc Koki. En dat is toch echt alweer 20 minuten geleden. Driemaal rust dus. In Venlo, VVV, NEC 0-1. In Tilburg, Willem 2 FC Twente 0-2. En in Heerenveen. Heerenveen tegen Ado Den Haag 0-3. Sportrems maakt uh, plaats voor de laatste seconden van Ajax-RKC. Hoe is het eigenlijk met Babel gegaan, Bas? Nou ja, die is begonnen aan de linkerkant en is daarna aan de spits gaan spelen. Hij heeft in ieder geval een assist achter zijn naam. De 2-0 van Lukoki kwam op uh, zijn aangeven voor het overige. Moet het nog wat wennen, heb ik de indruk, met zijn uh, vertrouwde rug nummer 49. Maar goed, dat mag je ook niet anders verwachten, denk ik, als je pas zo kort hier bent. De wedstrijd zit in de laatste 20 seconden, die over zijn gebleven van de extra tijd. Ajax zal zich realiseren dat ook met... Paulsen die natuurlijk nieuw is en in de basis begon dat er wel weer wat gezocht moet worden naar de vastigheden de komende weken. Veel tijd is er niet. Komende dinsdag in Dortmund de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund. De eerste wedstrijd in de Champions League. Dat zijn duels die erom gaan. Frank de Boer heeft gezegd dat hij echt gelooft in Europese overwintering zelfs in de Champions League. Want dan zal Ajax zich van een betere kant moeten laten zien dinsdag. dan vanavond tegen... RKC dat weliswaar met 2-0 wordt verslagen. Maar waarin Ajax toch een groot deel van het spel, met name de eerste helft, ondermaats opereerde in een veel te laag tempo. Maar dat blijft in de Nederlandse competitie dus onbestraft. Zelfs als je tegen de nummer 5 speelt. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zich gekwalificeerd voor het EK van 2013. Oranje versloeg in Yushni, Thuisland, Oekraïne in een vijfzetter. De ploeg van bondscoach Guido Vermeulen won vorige week in Apeldoorn al drie groepsdwels En gisteren ook al tegen Denemarken. En door al die winstpartijen zijn de Nederlandse vrouwen niet meer te achterhalen. De wedstrijd tegen Griekenland van morgen gaat dus eigenlijk nergens meer om. En uh, Alberto Contador doet uh, morgen niet mee aan de ploegentijdrit op de WK. Hij is door zijn ploeg Saxo Bank niet opgenomen in de selectie. De Spaanse winnaar van de Vuelta rijdt wel individueel op uh, uh, het WK. Ook Karsten Kroon maakt geen deel uit van team Saxo. En de Spaanse MotoGP-coureur Dani Pedrosa... begint morgen vanaf pole position aan de grote prijs van San Marino. In de kwalificatie was hij sneller dan zijn landgenoot Jorge Lorenzo... die vanaf de plaats 2 start. De Brit Cal Crutchlow werd derde. En dan nog uh, wielrenner Mark De Maar, die is als tweede geëindigd achter de Spanjaard Pablo Urtasun in de zevende etappe van de ronde van Groot-Brittannië. Maakte Urtasun en De Maar deel uit van een kopgroep met grote namen als Ivan Basso en Samuel Sanchez. De Brit Jonathan Tiernan lokke behield de leiding in de ronde die morgen eindigt.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 To say goodbye van Train was dat. Nederland, Italië, honkbal in de uitkant. De voorspel van de Italianen. We zitten in de eerste helft van de zesde inning. Het leek uh, goed uit te gaan zien toen Dwayne Kemp met een uh, stootslag honkslag... Op de eerste honk kwam en daarna een stootstap van Quinten de Cuba. Waardoor Kemp op de tweede honk kwam, maar die ging te ver van zijn honk en werd uitgetikt. En dus twee man uit in één actie. Dat is prettig voor de Italianen. Het staat nog altijd 3-3. En over de Italianen gesproken, er is hier een heel groot honkballer in de staf van het Italiaans team. Ex-hongballer moet ik er wel bij zeggen. Mike Piazza, de echte honkballiefhebber zal hem zeker kennen. Want het is een van de beste aanvallende catchers. Eh, achtervangers, dus, die eh, heel goed kon slaan in de onder andere bij de Los Angeles Dodgers en de New York Mets en de Marlins, daar heeft hij heel, heel heel veel miljoenen bij verdiend en hij leert de Italianen om beter te slaan, dat zal hij nog beter moeten doen, want uh, na die drie puntjes die we hebben gezien in de derde slagbeurt van de Italianen hebben ze weinig meer kunnen klaar stomen op de werpers want er is een nieuwe werper bij Nederland Interma is vervangen door Asjes, die staat nu op de heuvel, die mag zo meteen weer aan het werk gaan, nu zitten we nog in de zesde slagbeurt van Nederland, Nederland dus twee uit. Het staat nog altijd 3-3. En het wordt toch geen verlengen. hè? <laughs> Feyenoord op een moment dat het er nergens om gaat. Ja, ja. Uh, Feyenoord tegen Peck Zwolle. Dat is de late wedstrijd. Uh, Frank Wielaert, nummer 6 tegen nummer 15. verschil is 5 punten. Dat is voor Feyenoord misschien iets minder dan verwacht was. En voor Peck Zwolle, ja, 2 punten. Het hadden er meer kunnen zijn, want ze doen het niet slecht. Nee, ze voetballen niet onaardig, behalve dan de laatste wedstrijd thuis tegen NEC. Dan hebben ze alle fouten die ze konden maken ook maar gelijk in één wedstrijd gemaakt. Om dat weer even te corrigeren ten opzichte van de drie wedstrijden daarvoor. En dus een 4-0 nederlaag geleden. Ook Feyenoord verloor twee weken geleden tegen Vitesse. in Een uitwedstrijd. En in vergelijking met toen hebben beide ploegen wel dezelfde problemen. En die staan op doel. Althans, die staan daar niet. Dat is eigenlijk het probleem. Bij Feyenoord, Mulder, een teen gebroken. En dus staat Lamproer, de jonge Griek, nu op doel. Is een talentvolle doelman. Maar dat is hij al een tijdje. En hij gaat vandaag zijn debuut maken in de eredivisie voor Feyenoord. Vorig jaar kipte hij een paar bekerwedstrijden. En Fernandes, twee weken geleden nog basisspeler in de punt van de aanval bij Feyenoord. Nu niet eens op de bank. Hij zit op de tribune en hij mag daar toe gaan kijken hoe zijn vervanger Pelle het gaat doen. Aangetrokken dus, gehuurd vanuit Italië om doelpunten te gaan maken. En hij krijgt daarbij assistentie ook in de basis vandaag van Wesley Verhoek overgekomen van FC Twente. En ook Vormer krijgt vandaag een plaatsje in de basis om wat aanvallender in de eigen kuip te kunnen spelen. Tegen Zwolle, dat dus ook een keepersprobleem heeft. Dat had het ook al een tijdje. Diederik Boer is al vanaf het begin van het seizoen geblesseerd geraakt. En in de vorige wedstrijd tegen NEC is de tweede doelman. Uh, Terwijlen is uh, er met rood uitgestuurd. Vandaag dus geschorst. En dat betekent dat we vandaag Denny Windjes op doel mogen begroeten. De derde doelman, dus bij FC Zwolle op doel. En beide ploegen hebben verder nog wel wat personele uh, wisselingen moeten ondergaan. Van de Berg bijvoorbeeld ook geschorst vandaag bij FC Zwolle. Hij wordt vervangen door Gerard Aafjes. Een man bij wie ze van Zwolle al dachten te hebben afscheid genomen. Maar uh, hij kreeg geen andere ploeg. En dan staat hij vandaag zomaar in de Kuip te voetballen. Er zijn slechtere plekken denkbaar om uh, je debuut te maken in uh, de eredivisie. Zwolle heeft afgetrapt. De openingsactie is in ieder geval van Gravenbeek. Die moet zorgen dat zijn ploeg in balbezit blijft. Dat lukt ook. moet een voorzet komen van, van Polen. Maar die houdt. Uh... Hij dacht een hoekschop over. Dat dacht ik in eerste instantie ook. Maar het is niet Nelom die de bal als laatste raakt. Maar Bram van Polen, de rechtsback van FC Zwolle. En dat betekent dat Lamprou met zijn eerste contact in ieder geval behoorlijk veilig de doeltrap mag gaan nemen. in de opening van deze wedstrijd. Onder leiding trouwens van scheidsrechter. Wiedemeijer Zwolle heeft gezegd dat het zich niet zal verstoppen. Dat heeft het tot nu toe sowieso nog niet gedaan in de eredivisie. Als je erin wil blijven zul je tenslotte ook af en toe een doelpunt moeten maken. En puntjes moeten pakken. Tot nu toe is dat de Zwollenaar twee keer gelukt. De doeltrap van Lamproep. Belandt zo in de achterroede bij Zwolle. Maar op het middenveld wordt dan de bal weer verspeeld. En dan kan Feyenoord overnemen via Martins Indy. Helemaal aan de linkerkant. Nelom gevonden. Die heeft wat ruimte om de middenlijn over te steken. Vindt dan een schaken voor zijn neus. Die kan dan natuurlijk de actie maken ten opzichte van Van Polen. De proberen te halen. Die is nog heel ver weg van Polen. Wint het duel dan vervolgens ook. En dan kan Gravenbeek overnemen aan de rechterkant. In de punt van de aanval. Even zoeken naar Wiljan Pluim. Die speelt natuurlijk achter de spits. Die legt de bal dan terug. Zo kan Zwolle wel de bal in de ploeg houden. Maar komt het maar heel moeizaam op de helft van Feyenoord terecht. Sterker nog, volgens Nog lukt dat helemaal niet. En als broer ze dan denkt. dan doe ik maar een lange trap. dan schiet hij hem 10 meter over de middenlijn. over de zijlijn. en dan kan Feyenoord weer gaan overnemen. De openingsfase dus. Een beetje rommelig. Maar de bedoelingen zijn duidelijk. Ze willen elkaar weinig ruimte geven. Feyenoord en Zwolle. Rachel Niemeyer had heel graag in de kleedkamer van Heerenveen willen zijn in de rust, neem ik aan. Ja, want dat zat misschien wel voor de laatste keer Marco van Basten, had ik niet willen missen. Want een 3-0 achterstand in een seizoen wat toch al niet zo lekker draait... Dat, ja, je weet maar nooit hoe het gaat in de voetballerij. Het zal misschien allemaal wel meevallen, maar dit moet allemaal niet te lang gaan duren. We zijn net begonnen in de tweede helft. Het scorebord staat zelfs nog op 45 rond. Maar mag nu wel gaan draaien. De administratie is bijgewerkt. Gouden Leeuwen en van La Parra erbij gekomen voor Kruiswijk en Valpoort. Dat betekent op de flank voorin rechts. Palpoort weg van La Parade bij bij Kruiswijk aan het hart van de verdediging vertrokken. Ado op avontuur met Van Duinen. En uh, dan moet Gouwe Leeuw meteen maar aan de bak. In dit 1 tegen 1 duel achterin bij Heerenveen. Doet hij dat goed, want hij sloept zijn tegenstander de bal af. En zo kan Herenveen verder met Julisic. Niet zo'n lekkere bal, ook helemaal niet gezien. De man die deze week nog scoorde voor zijn land Servië. De eerste Interland goal, toen heeft hij ongetwijfeld beter gespeeld dan vanavond. Daar is weer de ruimte voor Torenstra. Er is helemaal niks veranderd bij Herenveen En Torenstra zelf, ja, nee. Hij zoekt de lange hoek en ik denk, daar gaat die bal er ook in. Maar hij gaat een centimeter of wat voorlangs bij de goal van Noordveld. Er is niets veranderd, Herenveen speelt waardeloos tegen ADO Den Haag en staat met 3-0 achter. FC Twente was na vier wedstrijden nog zonder puntenverlies. En is dat ook na vijf wedstrijden, durf ik te zeggen, Ronald van der Geert? Dat durf ik ook wel aan. Ik denk niet dat het heel sensationeel gaat worden. Twente overigens nu met het balbezit. Twee ongewijzigde ploegen begonnen aan de tweede helft met die 2-0 voorsprong. Castanjos dus kort voor rust met de tweede. Na nou die fout, die uitgeleider van David Mul. Inderdaad, Kuchere is met zijn eerste goal van Twente. De koploper aan de leiding bracht. Mul, de doelman, gaat een doeltrap nemen. Ik dacht eigenlijk dat er wel in zou komen bij Twente. Was aan een serieuze warm-up bezig. En ook Willem Jansen. Nou, dat gaat zo ook wel gebeuren. Maar voorlopig spelen dezelfde elf nog bij Twente als in het eerste bedrijf. Lange bal van Willem 2 door Wiskerhoff over de zijlijn gekopt. Ik betekent dat Huscher nu halfweg de helft van Twente aan de linkerkant mag ingooien. Doet dat richting Joachim. Maar die zit in de tank bij Wiskerhoff. En uiteindelijk krijgt Twente de bal halfweg. Nee, het eindstation is Misidjan aan de rechterkant namens Willem Twee. Halverwege de helft van FC Twente moet wel wat stapjes terug. Gaat de bal nu helemaal terugspelen naar Van der Rijt. Centrale verdediger, die speelt in de breed op Haastroep. Haastroep steekt dan aan de linkerkant de middenlijn over. Klein speelveld, weinig ruimte voor Willem II om te voetballen. Uiteindelijk brands gevonden. Nou, die neemt de bal wel aan, maar krijgt ook een tikje van Brama Weegereef geeft een vrije trap aan Willem II. Tweede helft dus van start in Tilburg. Een 2-0 voorsprong voor de Tukkers. VVV heeft het moeilijk vanavond, Richard van der Maden. Ja, en zal wat moeten bedenken natuurlijk in de tweede helft. De tweede helft staat achter, al de hele eerste helft bijna... vroege goal van Michel Breuer. En daardoor moet VVV dus vol ten avond trekken in de tweede helft. heeft ook gewisseld. Een nieuwe Japanner is neergestreken in Venlo, Yuki Otsu. Hij vervangt Marcel Meeuwers, die in de eerste helft als rechtsbuiten speelde. Eigenlijk helemaal niet de plek van Meeuwers. Maar goed, Lokhoff besloot daartoe. Eerst even kijken wat NEC daar doet. De bal op de paal geschoten, nota bene door Melvin Platje. Een uitstekende mogelijkheid voor NEC om de wedstrijd misschien wel definitief in het slot te gooien. Maar goed, die Japanner Otsu die is dus in de ploeg gekomen bij VVV. Gekocht van Borussia Mönchengladbach. En hij mag het dus bij zijn debuut vanavond in de tweede helft bij VVV laten zien. 5. Sí. Trying to sleep voor een vol van Vaya Condios. Kijk hoe het in de kuip is, Frank Wielijt. 8 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Feyenoord FC Zwolle. Zwolle probeert de ruimte zo klein mogelijk te houden, Zijn Gouden Rotterdammers in balbezit zijn. En eigenlijk doen de Rotterdammers andersom precies hetzelfde. Kortom, het uh, speelveld is, nou, het zal het zijn, een mededel 25 lang. Veel meer zal het niet zijn. Daar bevinden de achterste spelers van Zwolle en de achterste spelers van Feyenoord. En de rest zich dan uh, tussen. Nu is het Zwolle in uh, balbezit met Aafjes. Die kiest uh, voor de lange trap in de richting van Afdietsch. Maar die moet achter Martins Indy vandaan komen. Dus krijgt Aafjes de bal met dezelfde snelheid van Martins Indy weer terug. En is het zaak dat Zwolle in balbezit blijft. En dat gebeurt omdat de bal uiteindelijk terug gaat naar uh, Windjes. Die ongelooflijk lang is en dun. We gaan naar Ragnar. Mooi moment voor Jeffrey Gouwenleeuw. Want hij mag na 53 minuten scoren voor Herenveen. Een vrije treffer is het niet van dichtbij. Komt allemaal uit de derde corner van Herenveen. De bal uh, voor het de doel. Al hoogte de lucht in. nog Jeffrey... aangeraakt denk ik door Finn Bogasson. Dan kan Coutinho er niet bij. En dan staat Gouwenleeuw daar eigenlijk om te koppen als stopper. Maar hij krijgt zijn voet er van heel dichtbij tegenaan. En zo is het 3-1 nog altijd in Haaks voordeel. Zijn we een kleine 10 minuten aan het voetballen in de tweede helft? Had Ado via Torenstraat 0-4 moeten maken. Dat heeft de ploeg van Stijn, de coach, verzuimd. En nu is het dus 1-3. De ingevallen Jeffrey Gouwerlee mocht het doen. Roland van der de Geer. Robert Schilder maakt 3-0 na 53 minuten. Het is een counter van FC Twente. Enig oponthoud nog bij Coutieres, maar niet meer dan dat. Want uiteindelijk krijgt hij de bal wel aan de linkerkant bij Robert Schilder... die rechtdoor kan lopen richting 0. en de bal ook langs de Belgische doelman kan prikken. En zo komt Twente op 3-0, juist in een fase waarin het eigenlijk een beetje met de rug tegen de muur stond. 2-2, toch wel wat gevaar stichten. Komballetje van Joachim Missidjan met een gekraakt schot. Nou ja, in elk geval uh, dreiging. Maar juist op het moment dat Willem II denkt, hey, nu kunnen we misschien, maakt Schilder aan alle Tilburgse illusies een eind. Door deze counter perfect uit te voeren en uiteindelijk dus de 3-0 voor FC Twente binnen te schieten. En dan Venlo, Richard van der Maden. Ja, nog altijd 0-1 dus in het voordeel van NEC. VVV nu met drie van de vijf nieuw gehaalde spelers. Eind augustus kwamen ze naar Venlo in het veld. Met Reuseler gehuurd van FC Twente. De Japanner dus Otsu, die er ook in staat. En Roland Bergkamp, een van de twee spitsen. Maar het heeft VVV nog niet echt een positieve impuls gegeven. Op weg naar het doel van Gabor Babos, de keeper van NEC. De Hongaar, de aanvoerder ook, die nu trapt hoog richting Platje. De bal wordt dan gekopt door VVV Opgevangen door Roorda. Die probeert Snow dan te bereiken. Dat mislukt. Toch NEC weer in balbezit. En daar loeren ze steeds op. Randje buitenspel. Om die bal dan te steken. Richting Platje. Dat mislukt dan nu. En dan gaat NEC opnieuw rustig de aanval weer opbouwen. Met Smops die achterin speelt. Heel sober. Heel rustig. 52 minuten gevoetbald in Venlo. En het is eigenlijk vrij simpel. Zoals NEC ook in de beginfase van de tweede helft overeind blijft. Nog steeds 3-3 bij Nederland-Italië, ja, nog steeds. En we zitten alweer in de, wat is het, de zevende inning... En zo dadelijk gaan we dus zingen, take me out of the ballgame. Maar het is wel een goede wedstrijd om naar te kijken. Uh, maar ja, 3-3 en nu weer drie slag voor Nick Urbanis. De werpers uh, doen het beter dan de slagmensen, dus wordt er weinig gescoord. En dus staat het ook in de eerste helft van de inning nog altijd 3-3 bij Nederland-Italië. De Duitse wielrenner André Greipel heeft de Grand Prix Ima in Panis van Peterham op zijn naam geschreven. De renner van Lotto belisol won in de massasprint van de Belgen Kevin Ista en Kevin... Peters. En dan moet het toch over België. De tennissers maken volgend jaar deel uit van de wereldgroep. De Belgen wonnen in Brussel tegen Zweden in het dubbelspel... en kwamen daardoor op een niet meer te achterhalen 3-0 voorsprong. Ruben Bemelmans en Olivier Rogges waren in vier sets te sterk voor Michael Reiderstedt en Johan Brunstroom. Gisteren hadden Steve Darcis en David Covin hun enkelpartijen al gewonnen... Ajax-RKC eindigde in 2-0. Na 10 minuten in de tweede helft staat het bij VVV NEC 0-1... bij Willem-2 Twente 0-3 en bij Heerderveen-Ado 1-3. En na 10 minuten in de eerste helft bij Feyenoord... Pek Zwolle is nog niet gescoord. 0-0 dus. En de hongballers van Nederland staan 3-3 tegen Italië in de zevende inning. Tot zo, na het NOS Journaal. NOS, langs de